Daar loopt een doodgewone jongen, doodgewoon om weg naar huis. Niemand ziet het, niemand weet het maar, overal loert gewaar. Je moet honderd meter harder in, niet op de stoep nader staan. Je moet zingen langs de blinde muur, anders komen ze eraan. Je moet ogen dicht langs het portiek, je moet nooit omkijken op straat. Elke lantaarn raak je aan, anders is het te laat. Je moet voor je kijken, je moet niks laten merken. Je moet net zo doen alsof je gewoon doet en een hart op eigen On-eigend het hart, on-eigend het hart, ont-eigend hart Je moet oversteken op het zebrapad Alleen op de witte banen staan Je moet stappen tellen tot de hoek Anders gaan we de laan Je moet met drie treden de trap op En op één been blijven staan niet bewegen tot het de open gaat anders is het te laat je moet nergens aan denken je moet nooit gewoon wachten je moet nooit laten merken dat je bang bent daar weten ze daar ruiken ze Dan zien ze aan je rug en een hart Mama, het is mama. But mama but ik ben het, ik ben het, ik ben het, ik ben het. En het hart bom, hart. en het hart bom, hijgend, en het hart bom, hijgend, het hart